4 uur. Renee van Brakel met het NOS-journaal. Verpleeg- en verzorgingshuizen dwingen nabestaanden vaak te snel een kamer leeg te halen na een overlijden. In de algemene voorwaarden staat daar een termijn van 7 dagen voor. Maar die regel wordt volgens de Consumentenbond lang niet altijd nageleefd. De Bond onderzocht 152 verpleeg- en verzorgingshuizen. En ontdekte dat soms de kamer al binnen 1 of 2 dagen leeggeruimd moet worden. Zo moesten nabestaanden de kamer al leeghalen voordat de overledene was gecremeerd. En een andere de spullen van zijn dierbaren in vuilniszakken terug in de berging. De Consumentenbond wil dat de brancheorganisatie snel ingrijpt. De e-mailprovider van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden houdt ermee op. Media en de VS vermoeden dat de Amerikaanse regering... informatie over Snowdens e-mailverkeer heeft opgevraagd. De eigenaar van de provider schrijft dat hij voor de keus stond zijn bedrijf te sluiten... of medeplichtig te worden aan een misdrijf tegen het Amerikaanse volk... Hij wil er graag meer over zeggen, maar Amerikaanse wetten verbieden hem dat. Volgens de eigenaar van de e-mailprovider zijn die wetten in strijd... met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting. Amerika wil Snowden vervolgen voor het openbaar maken van geheime informatie. De Amerikaanse actrice Karen Black, die te zien was in meer dan 100 films, is overleden. Black werd bij het grote publiek bekend dankzij haar rol als prostituee in de film Easy Rider uit 1969. Ze was toen al jaren actief in Hollywood. Blake was verder onder meer te zien als stewardess die een vliegtuig veilig aan de grond zette in Airport 1975. Ook speelde ze in Nashville, The Great Gatsby en Five Easy Pieces. De rol in die laatste film en Jack Nicholson leverde haar een Oscar-nominatie op. Karen Blake stierf woensdag en was 74. Het weer overwegend droog, graad of tien. Overdag in het noordwesten en enkele buien, later in het hele noorden buien. Er is ook ruimte voor de zon tot ongeveer 21 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121. dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en natuurlijk ook met je antwoorden. Je kunt ook mailen naar nachtzuster, apenstaatjeomroepmax.nl, twitteren, tweets zijn altijd van harte welkom via het nachtzuster. En facebook.com/nachtsuster is ook altijd te bereiken. Dan is er ook nog een chat tijdens dit programma, en die chat is te vinden op omroepmax.nl/nachtsuster. En uh, dan kun je daar linksboven de chat aanklikken en meepraten met alle mensen die zich daar bevinden. Maar, eens even kijken, want zoveel vragen zijn er eigenlijk helemaal niet meer die beantwoord uh, moeten worden. Dus nieuwe vragen vooral welkom op 0800 1121. Maar je kunt blijven bellen als je uh, Piet en Carla van Weenen kunt vertellen wat voor krapje er bij hun in de mozzelen kan hebben gezeten. Ja, ik heb meerdere mensen aan de lijn gehad die zeiden het is een slipmozzel geweest en die moet je niet eten. Maar ja, Piet die zei toch heel duidelijk: Carla vond een klein krapje in de mossel, heeft het krapje eruit gehaald en wilde de mossel gewoon opeten. En Piet wil graag weten of dat kwaad kan of niet voor de volgende keer. 0800-1121. Boudewijn die is op zoek naar iemand die uh, handig is met pen en papier of met de computer... en die een schets wil maken van een stoel... hoe die eruit zou zien als mensen hun knieën de andere kant op zouden scharnieren... Lijkt me niet heel ingewikkeld, maar wie wil even de moeite nemen voor Boudewijn? Die kan bellen naar 0800 1121, of gewoon een schets... sturen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Paul wil weten hoe het kan dat mensen geboren worden als hermafrodiet, oftewel tweeslachtig. En die vraag van Freddy laat ik ook nog even openstaan. Hoor, want ik wil zo graag een echte schot horen met het antwoord op de vraag... waarom schotten geen onderbroek dragen of... In ieder geval of het waar is of niet. Onder de kilt, geen onderbroek. 0800-1121. En dan is het nu, zoals beloofd, vier over vier. Ja, het wordt vanzelf vier over vier natuurlijk. Maar zoals beloofd hoort bij dat moment op Radio 1 bij Nachtzuster van Omroep Max een discoplaatje. En dat is dan, zoals beloofd, Lobo en de Caribbean Disco Show. The Caribbean Disco Show. Zo, lekkere Caribbean Disco Show op Radio 1. Mocht thuis gedanst worden. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen voor al je vragen en je antwoorden. En doe dat vooral, want het is rustig. Hè? Iedereen is op vakantie, dus we kunnen nog wel wat telefoontjes gebruiken. Freek Tieleman, goeienacht. Ah, Asit. Ha, Freek. 888, dat is een bijzondere dag. Ja, hè? Ze is jaar geworden ook nog. Ja, maar het is niet, de acht, het is niet de 2008, hè, op het moment. Nee, nee, maar 8 augustus is... Nee, maar ze, vanaf, het vanaf... Is, ze is, zeg maar, vannacht, zeg maar, was het acht jaar geleden dat ze geboren werd. Mijn dochtertje, voor de mensen die het gemist hebben. En dat, ah, ja, was, dus, ja, ja. dat was dus eigenlijk 9-8-2005. Dus eigenlijk is er niks oh, nee. mooi aan. Oh, jammer. Nou, nee, en ja, het is nog heel vervelend, dat... want ze hebben tegen mij dus... Want ik de, de, ochtends vroeg op de achtste gezegd van nee, maar het komt vandaag nog. Oh en ja hoor, half 1, dus een half uur na 8-8, werd ze geboren. En mijn zoontje die deed precies hetzelfde, want die zou op 22-2 geboren worden. En ja hoor, half 1, 23-2. <laughs> en nu moet ik dus iedere keer die verjaardagen onthouden door te denken: oh ja, twee, dit, het is dus niet 22-2, maar 23-2. Ja, zo, nou dat. Maar nou, goed. Ik heb ook iets met 8-8. Uh, oh. Want 08-08-08 was uh, de tweede keer. Sinds 42 jaar dat ik mijn Noorse vriendin weer ontmoette. Oh. Ja, ja. Nee, dat vergeet je dan dat natuurlijk het... niet. Nee, ik heb er gisteravond ook om acht uur gebeld. Ah, oh, wat een romantische... Oh ja, wat zijn zo romantisch. Ja. Eh. Maar uh, daar bel ik eigenlijk niet voor. Dat, oh. Uh, nee, ik bel over het heelalletje. Oh ja, het, het, het uh, zeg maar eindeloze heelalletje. Ja, ik heb in mijn jeugd honderd uh, jaar geleden al wel eens uh, ja. sterrenkunde gestudeerd. Dus Ach, is mijn ja. Ja, ja, ja, ah. zelfs dat. Niet afgemaakt door duinig van vrouw. Het is wel heel grappig, gemaakt. want terwijl jij zegt sterrenkunde, doe ik een zakje sterrenmunt thee in, in het water, wat me gebracht wordt oh. door iemand die net bij sterren.nl heeft gewerkt. Of net, die bij sterren.nl. Uh. Dus toch wel echt een klein wereldje. Maar goed, uh. lang verhaal kort, waar belde je wel over? Ja. Het heelal. Uh, ik ik, ik uh, volg nog wel eens uh, uh, documentaires en uh, interessante programma's op BBC. BBC. Oh, Freek, eventjes uh, de kleren hangen uit het raam blijven houden. Want anders valt de ontvangst weg. Uh oh. Ja, je telefoon begint opeens te storen. Ik, ja, nou, ik, ik, ik, ik... Nee, zo is het ja, goed. Zo uh, is het goed. Blijf zo hangen. Blijf zo hangen. Ja. Ja, nou, ja vertel. op mijn hoofd. Ik heb een headset op. Oh. Maar uh, ik, ik, ik volg nog wel eens... Uh, uh, Interessante programma's op BBC 4. Ja. En daar was ook een programma over het heelal en het ontstaan van het heelal. En er zijn tegenwoordig zelfs theorieën dat er voor de Big Bang... Ja. dat de Big Bang ontstaan is uit een ander heelal. En dat er naast ons heelal tegen andere heelallen bestaan, zoals het onze. Dus ons heelal is wel begrensd, maar ja. elk ander heelal ook dat ernaast is. En onze grote vriend Stephen Hawking, hmm. die kent hem niet om een leuke uitdrukking te gebruiken, die heeft zelfs een theorie dat uh, een black hole, die zoveel materie in zich opzegt dat alles erin verdwijnt en, en het, zelfs het licht erin verdwijnt. Overigens, het zijn niet 13 miljard uh, kilometers, maar 13 miljard lichtjaren. Dat scheelt nog wel een factor van 10 tot 10. Uh, 100 of zo, maar goed, mm, mm, dat even mm. terzijde. Ja. Maar die heeft een theorie dat de energie dat die opgezogen wordt in een zwart gat, aan de andere kant explodeert en de geboorte is van een nieuw heelal. Ja, waarom ook niet? Ja, waarom ook niet? Ja. Alleen ik zou het dan niet een heelal noemen, want ik vind iets wat je heelal noemt, dat, dat moet heel en al zijn. Dat moet niet, zeg maar, een onderdeel van andere dingen die heel en al zijn, zijn. Dat kan niet. Ja, maar, maar volledig is, is ook een contradictie. Volledig, ja. Ja, ja. maar dat er, dat er contradicties bestaan wil niet zeggen dat je iets een heelal moet noemen wat niet een heelal is, toch? Nee, maar het heelal is begrensd, maar wij, ja. wij komen er nooit uit. Ja, maar de, Freek, als jij zegt, het heelal is begrensd. Ja. Dan denk ik, hoe weet je dat en waarom kijk je dan niet even voorbij de grens? Omdat je er dus zo ver niet komt. Het is ingewikkeld, hè? Het is, het is 30 miljoen... Oh, lichaam. dan ga je op verbinding weer, Freek. Ja, nou, de Ziggo is bezig met, uh, met de oh, en toestanden. Oh, dat doen ze, ja. En ja, doen ze altijd op uh, vrijdagnacht. En dat uh, ja, ze schijnen heel slecht te zijn. Want dat is nu al de uh, derde of de vierde keer in twee maanden of in drie maanden. Dus uh, zich is niet goed bezig, moet ik zeggen. Oh, is dat ook even maar vermeld op Radio 1, is altijd fijn. Ja. <laughs> ja. Uh, maar ja, uh, er zijn heelalen naast het heelal. Ja. Velen is de theorie. Ja. En uh, de Big Bang was een. een Zeggen ze, een, een, een, een softbang is heel zachtjes ontstaan uit een ander heelal, zeggen ze. Oh ja. Ja, ik, maar ik blijf het een beetje lastig vinden, want ik, we weten van alles, maar als je dan vragen gaat stellen, dan zo, ja, maar dat weten we niet. Dat is toch lastig? Ja, de Indianen die hebben een geloof dat de aarde op de rug van een schildpad, maar ja, waar je de schildpad dan op rust, dat weet haast niemand. En zo is het met de heelal ook. Het heelal hangt ergens, of ligt ergens, of zweeft ergens. Of... Maar ja, je kan je niet voorstellen dat er nog iets naast is. Maar het is begrensd, want het is uit een, uit een, uit een, uit een uh, gerstrecord al ontstaan. Nou, ik hou gewoon voorlopig en, en, dan even die schildpadtheorie en, aan. Gewoon <laughs> voor het gemak. Nou ja, hey, Freek, we kunnen er uren over filosoferen, maar uh, uh, ja, dat is ja, alleen ja, ja, voor ja, ja. ons tweeën interessant. Het dus blijven uh... ook theorieën. Ik zeg, doe de groeten aan je vriendin. Dat zou ik doen, maar ik, ik heb nog een, een aanvullende vraag voor je apotheker die je net weet. Ja, dan moet ik Paul weer laten bellen. Die man <laughs> nou, die heeft het vakantie. Ja. Ik heb namelijk uh, morfiele, morfinepillen die ja. ik niet gebruik. Want ik, ja. Die ik mag gebruiken als ik pijn heb en, en ik heb twee verschillende voor. Probeer het Acute een beetje kort bla... samen te vatten, Freek. Want anders dan, dan halen we het niet eens. Pijn, maar ja. daar, daar staat op dat het uh, uh, gevaar geeft met alcohol. Maar nu heeft mijn uh, huisarts en apothekersassistent gezegd... Ja, dat, komt alleen maar, dat kan alleen maar als, het als je ze preventief slikt. Uh, als je geen pijn hebt. Want als je pijn hebt, dan concentreert het zich op die pijn in je lichaam, op je longen. Freek, niet, maar, uh, Freek... Maar, maar dan, eh, ja. dan heb je geen last met alcohol. En dat verbaast mij. Oh ja. Nou, als uh, Paul daar nog iets over wil zeggen... dan belt hij ongetwijfeld aan 0800-1121. Tot, uh, tot de volgende ook. keer weer, Freek. Ja, volgende maand bel ik je nog. Ja, heb je beloofd, hè? Ja, oké, okay, okay. meisje. Spreek ik je dan. Dag. Ik, ik kan niet zonder je. Nee, dan je. is het goed. Dat hoor ik graag. <laughs> ja. Dag, Freek. Bye bye. Hoi. 0800-1121. Kees... Hoi. Hallo. Hi. Ik zat net aan ik je te dat denken. dat je jongste zoontje Sam uh, van drie uh, verkering heeft. Sim, ja. ja. Sam. Sim. Ja. Nou, ik weet bijna zeker sim. dat hij Sim heet, maar als oh, jij nou, zegt dat hij Sam heet, dan ik ik hou sim ik sim het erop. Ja. ja. Sam, ja. Nee, wat was echt schattig. Ja, ik had op Twitter ja. een foto gezet. Hij had verkering op de camping met een meisje van drie. Ja. Dat was echt heel lief. Puk en Sam. Ja, dat... Ja, dat, dat vind ik wel ik ook mooi, hè? Want ik vind jouw leven best wel mooi. Nou ja, ik ook. Ja. Maar het werd, het werd wel een beetje dramatisch, Kees. Want we gingen dus woensdagochtend... Gingen, wij, uh, gingen Sim en ik even naar de caravan van Puk. Ja, van en... Puk heet ze zo. ze heet Puk. En wij, ja. wij, komen bij, wij komen bij het veldje... waar Puk en haar ouders in de caravan stonden. Ja. En een leeg veldje. Ze was weg. Ze was gewoon weggegaan. De hele familie... Was was verdwenen. En dan, dan, dan, dan, dan stik jij mee met, met je zoontje. Want Ik stond daar ja. met Sam, kleine Sam, en hij keek mij aan. En weet je wat hij zei? Ja. Puk komt nee. wel terug, hoor. Ze komt wel terug. Dat zei hij. Ja, maar ja, als je volgend jaar de camera gaat, uh, wel. Ja. Op zo'n leeftijd, joh. Het lijkt me heel erg, hoor. Nou, hij ging dus daarna ging op zijn driewielen ja. drie fietsen. Dus toen, uh, toen was het dan wel weer goed. Ja, dan komt er weer een ander. Maar nou, hij ziet er wel heel gaaf uit. Zo, uh, dat, zo, dat wou ik zeggen, hij ziet er gaaf uit. Dus dan komt eh, ja. sowieso al die peuters die om hem heen zwermen. Hé, hey, maar lang, vrouw, kortkees. Ik zat net aan je ja, te denken. Ik moet een vraag stellen. Hè? Nee, ik zat aan jou te denken. Ja? Want ik kreeg het verzoek van Boudewijn of er niet iemand was die een schets kon maken van een stoel hoe die eruit zou zien als je knieën de andere kant op zouden scheneren. Nee, dat ga, dat ga ik niet doen. Uh, nee, ik heb maar dat wel kan jij. wel het denken gelijk al, want ik ja. zie het gelijk al voor me. Ja. Nee, dat, dat is gewoon heel lelijk. <laughs> dus daar kun je niet uh, aan, je kunt geen lelijke stoel... Je zit, stoel het lichaam zit gewoon soort schanierend in elkaar. Ja. Ik ga dat echt niet... Ik, ik heb er gelijk al bedacht, hoor. Nou, dat wou ik zeggen. Ik heb er ja. geen zin in. Ja, want jij, jij maakt ook bouwplaten en zo. Ja, ik maak ook uh, bouwplaten ik maak ook... Uh, Tekeningen, als dat zou moeten. Maar ik heb daar ook echt geen zin in. Dan is knieën die andere kant op. Maar hoezo heb je daar, daar geen zin in? helemaal nergens op. Ja, maar nee, als die iemand. Die schiet, het... schieten dan omhoog. Dat heb ik ook al een soort op internet geschreven. Die schieten oh. dan omhoog. Dus dan zit je op een stoel en dan ja. zit je benen omhoog. Of zo. Ja, ja. Dat is toch erg? Ja, dit... dat is toch niet leuk? Nee, maar, maar als er iemand is. Daar die... heb ik ook geen zin in. Dat nou, soort... Nou, Kees. Nee, Astrid, nee, maar, nee, maar, ik, ik, nee, maar jij, ziet, jij ziet het meteen helemaal voor je. Maar Boudewijn ja, en het andere mensen, vorm, die, ja. hebben niet het, die hebben niet het vermogen om zo beelden te denken. Die willen weten hoe dat nee, dan... Nee, maar ik, ik, ik vind zo'n vraag wel... Ik, want uh, daarom luister ik op mij. Ik vind zo'n oh. vraag wel heel erg leuk. Oh. Hoe ziet dat er nou uit? Als je knieën dan andersom zitten. Ja. Nou ja. ja. Hey, nou ja, dan staan ze gewoon... Uh, een de kant op, <laughs> je ja. stoel en dan uh, staan sta je benen gewoon omhoog of zo. Ja, maar dan krijg je dus ja, een stoel in een erg. soort U-vorm. Zit ja, te ik te denken, of van die beugels, als bij de gynaecoloog. <laughs> nee, maar ik, nou, maar dit nee, maar bij de gynaecoloog, dat vind ik nou altijd wel leuk. Zeker als ik even mee mag kijken ofzo. Kees. Uh... <laughs> Wat? Nee, maar jij, jij bent in staat om daar even een, een schetsje... Nou, nou, ik vraag het wel iemand nee, anders. Nee, kan iemand even een schetsje het, maken? Je, jij en uh, het meisje van de sluiterij, die hebben dezelfde uh, illustrator. En uh, ja, die maar kan daar ja, leuke dingetjes voor maken. Maar dit programma, maar dit is niet, dit programma is, dat draait om de mensen die nu wakker zijn. En dat ja, ben maar jij. Nou hey, ja... Kees, nu kun je een keer van, uh, of, van ik even, nut zijn. Ik en, uh, wat? <laughs> nu kun je jezelf een keer nuttig maken. Nee, ik heb daar geen zin in. Weiger je nee, gewoon. Nee, niet met mensen met verkeerde benen of zo. Nee, ik, juist van... Hey, op Facebook schrijf ik dan ook van... Ja, plaats je nou geen rare foto's of zo. Want ik heb daar gewoon geen zin in. Het moet wel esthetisch verantwoord zijn. Nou, zo is, nou is het mooi, natuurlijk ook wel weer. Als je er geen zin in hebt, moet je het niet doen. Nee, nee. Nou, lang verhaal... maar Ik heb een uh, vraag, ja. hè. Ja. <laughs> Hoe ziet een well, stoel eruit als je armen? Een... Nee. <laughs> nee. Nee. Uh... Ja, je vraag. Ja. Ja, ja. Ik ben ook. Al... Ja. Nou ja, dit, dit je Het zit echt ook zo. Ja. Nee. Uh, Kom dan met die vraag. Uh, ik heb een vraag. Ik heb hem ook al een keer eerder gesteld, maar daar heb ik eigenlijk niet een goed antwoord op gekregen, maar. Zit er een klaksen op een vliegtuig? <laughs> zodat een uh, piloot, als hij over een... Uh, Landingsbaan. Ja, die zit altijd te flirten met die uh, stewardessen. Ja. Als ze over, over een strand vliegen, dat ze even kunnen klakseneren. Weet je wel? Zo van, ja. hé, hey, dan ga ik, weet je wel. Ja. En dat vraagt me dus heel erg af. Nou, uh, 0800-1121. Ja, we hadden het eerste serieus uh, gesprek maar ja, helaas. Nou ja, ik neem het je niet kwalijk. Ik ben een beetje teleurgesteld, maar het is niet te Waarom? Nou, gewoon. Jij wou een tekening hebben. Ja, ik denk jij tekent even zo'n stoel. Nee, ik ga dat niet doen, want het past niet bij mij. Dat kan ik niet. Het geeft niks, Kees. Het is duidelijk. Is wel goed, Astrid. Ja. Dag. Hey, en hé, zoontje. I feel a trembling of a sleepless night. mijn en de is Beams of blue come flickering through my window pane, Like gypsy moths that dance around a candle flame And I wonder if you know That I never understood That although you said you'd go Until you did I never thought you Het is Don McLean een Empty Chair, maar het is zo verschrikkelijk mooi liedje. En omdat ik nou zo dwars door het begin heen zat te praten, moet ik natuurlijk niet zeggen, want dan valt het alleen maar meer op. Maar ja, het zit me gewoon dwars. En ik begin nog een keer opnieuw. Gewoon dat we het even helemaal vanaf het begin aan mooi mee kunnen krijgen. Empty Chair, Don McLean. Dus niks zeggen. Ja, stil. I feel a trembling tingle of a sleepless night Creep through my fingers and the moon is bright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 I used to bathe the contours of your face While chestnut hair fell all around the pillowcase And the fragrance of your flowers rest beneath my head A sympathy bouquet left with the love that's dead And I wonder if you know That I never understood That although you said you'd go Until you did I never thought you would Never thought the words you said were true Never thought you said just what you meant Never knew how much I needed you Never thought you'd leave until you went. Morning comes and morning goes with no regret. That echo as I climb the stairs and empty clothes that drape and Don McLean. 0800-1121 is het nummer. Dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Dus doe dat vooral. Tristan. Hij is er nog. Hallo. Hallo, hij is er nog. Ja, natuurlijk ben je er nog. Dat mag <laughs> ik toch hopen. Zeg het dus, Tristan. Ja, goed. Alles goed. Hey, uh, ja, ik ben uh, de dj, weet je wel, van uh, die Noordse parkeerbonden betaald. Oh, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden, hè? Ja, dat, waar, waar was je? Ja, ik, uh, ik, ik uh, luisterde wel steeds, maar dan dacht ik van ja, dan stel ik een vraag, dan kan ik het antwoord toch niet, niet, niet horen. Met, nee. met die poster, weet je wel, die filmposter, die vraag ja. die ik toen gesteld had. Ja, en dan niet naar het ja, antwoord luisteren, of... dat zit me ook een ja, beetje dwars nog. Ja, ja, ja. ja nou, ja, nou vooruit. Ja. Nee, moet je luisteren. Ja, ik luister. Uh, er was een vraag gesteld over, uh, over Kilt uit Schotland. Uh, ja. Ja. Nou, mijn, uh, mijn nicht die heeft een hele lange tijd in Schotland gewoond. En ik ging daar tien keer per jaar naartoe of zo. Ja. Zo ook een keer op uh, met oud jaar. En uh, toen was het zo dat alle mannen moesten in kilt. En alle vrouwen die gingen in lang in, het, uh, in gala, zeg maar. Dat Is ja. heel leuk. Dus toen, uh, nou, ik moest dus ook in kilt. En uh, nou ja, dan, dan praat je daar natuurlijk over. Dat en is dat de vraag... Echt zonder onderkleding. Dat moet echt. Tenminste, volgens de Schotten. Dan. Maar ja. Tristan, even, even ja. tussen jou en mij nu, hè, want ja. jij komt dan uit Nederland. Ja. Jij gaat naar een feestje met jouw nicht. Nee, mijn nicht woonde daar. Ja, oké, okay. jij gaat naar een feestje ja. daar. En ja. dan zeggen ze natuurlijk tegen jou: ja, dan moet je een kilt aan ja. zonder onderbroek. Al die Schotten ja. hebben dan natuurlijk gewoon een onderbroek aan. Maar al die nee. gekke toeristen die nee. daar. Oh, heb je gekeken? Nee, maar we hebben het al gevraagd. Ja. Ja, ik wel, ik het wel met die schort over gehad en, uh, en, uh, maar het verhaal ik wil nog vertellen waarom. Ja. Want ik weet heb je toevallige of de mensen thuis misschien of uh, de mensen die luisteren zeg het nog eens net want je ook, viel net uh, weg op een elementaire lettergreep oh de mensen die, uh, misschien dat je het gezien hebt de film Braveheart weet ja ja het. ja nou op een gegeven moment heb je nog zo'n gevechtscene ja helemaal leger zoals dat opgesteld en dan uh, willen ze dat Engelse leger een beetje uitdagen, die schotten. En dan gaan, draaien ze zich allemaal op en dan tillen ze hun kil omhoog. En dan zie je dus een uh, Al die blote... Ja. Ja. En, en in eerste instantie doen ze dat ook nog aan de voorkant. Oh. dus had ik ja. zeker niet op te letten. Nou, ja... misschien Nou, is wel dan wel moet ik filmpunt. zeggen nou. dat als ik een film met Mel Gibson zit te kijken... dat ik vaak even in slaap uh, sukkel. <laughs> Maar het maar zal dan net op dat moment geweest zijn. He. Ja, ja. Dus het is... met dat liedje wat je net draaide is dat niet zo. He. Ach, mooi hè, de MTG. Ja, ik weet maar, dat het kost mooi. mijn luisteraars, maar zo mooi is het. Ja, het maakt niet uit, het klinkt zo goed. Okay. Maar, uh, nee, maar uh, de, de reden waarom, want ik heb er zo'n ding aangehad... Uh, het is dus heel zwaar, hè? Het ja, is, zware dat, stof. Dat moet ook wel, want ja. als je dan als man zit, zeg maar, dan moet het ook tussen je benen. Want als ja. man zit je natuurlijk bij het benen, als thuis zit je met je benen over elkaar, maar niet. moet niet bij en... iedere luchtverplaatsing omhoog wapperen, Precies. natuurlijk. Ja. Ja. ja, dus sowieso valt het heel erg, uh, heel erg naar beneden. Dus ja. dat is al uh, een, een voordeel. Maar het is ook natuurlijk, uh, het is echt wel een paar meter lang, die stof. Dat wikkel je echt twee, drie keer om je heen. En, dan, uh, en dan, daarom is het ook zo zwaar. En, uh, maar vroeger hadden ze natuurlijk geen broeken en zo. Mm -hmm. en, uh, mm -hmm. dan, uh, dat was hun manier van kleden voor de man. En dat moest natuurlijk warm zitten. Maar ja, als, een kilt dan, als, een, als het zoveel stof is... dan gaat dat verhaal wat eerder in de uitzending uh, naar voren kwam... dat een kilt werd gedragen omdat er dan minder stof uh, nodig was dan bij een broek. Dat gaat dan niet op. Nee, dat is absoluut niet waar. Dat is absoluut niet waar. Dat dat is ook niet heel, heel onlogisch, want vroeger, dat is natuurlijk iets van wat ze vroeger droegen. Mm het -hmm. is, is gewoon nog steeds bestaat van, nog steeds, maar het is iets van vroeger. Dat zou natuurlijk heel raar zijn, dat je zo weinig mogelijk stof om je heen wil hebben in zo'n land. Ja, maar precies. Maar het alleen maar regen, en alleen maar koud is, ja. dus het gaat helemaal nergens over. Maar goed, ik zou dat dan ook een beetje dichtstikken, zou ik doen hoor, qua, qua <lacht> uh, guren. Nou ja, goed. Ja. Oké. Okay. Maar, ja. ik heb ook nog een vraag. Oh. Als het nog even kan. Ik ja. Weet je of het kan? Kan dat nog? Ik ja. heb een hele, ja. Ja, hele moeilijke vraag eigenlijk. Waar ik heel benieuwd naar ben, is waardoor het komt dat er zoveel verschillen zijn in het menselijk ras. Dus je hebt Chinese mensen die hebben dan de, ja. de, de, de spleetogen, en donkere mensen die hebben vaak een wat grotere neusvleugels. En ja. andere huidskleur natuurlijk. Wat heeft nou bepaald dat die mensen er zo uitzien? Ja, ik heb, daar weet ik het antwoord op, want dat heb ik ooit op school geleerd. Ik heb echt niet veel geleerd. Maar ik ga het niet geven, want dat zou allemaal heel saai worden. Dus ik zeg 0800-1121, Tristan. Ja, okay. ja, ja weet je, dit, dit moet, moet iemand met verstand van zaken even uitleggen... en als ik die halve verklaringen vermijden kan, helemaal niet. Dus 0800-1121. Ja. Nu hang ik op, Tristan. Okay. ik spreek je later. Doeg, dankjewel. Hoi. Hoi. Nou, stel je toch weer een vraag, terwijl je niet naar het antwoord gaat luisteren. Sorry. Je dat stelde toch weer een vraag, terwijl je net zegt dat je nooit het antwoord kunt horen. Nou, dat ga ik nu dan wel proberen Je gaat, doen, gaat nu blijven luisteren, Oké. Okay. Ja, maar ja, het zou ook nog wat antwoord geven op die filmposit, maar dat vind ik ook een beetje leuk. Nee, man, ja. doe niet. Maar ik, zal, ik kijk wel of ik er iemand, als er nu iemand belt met het antwoord op de waarom er zoveel verschillende rassen is, zijn, of waarom er zoveel verschil is tussen de rassen, dat als iemand daar nu over belt, dat ik die dan even voortrek. Ja, vooral hoe dat komt. Ja. Vraag. Okay, doeg. Ja, oké, Doeg. Hoi, 0800 1121. Ivan. Goedemorgen, Astrid. Dag, Ivan. Goedemorgen. Uh, ik heb een vraag aan jou. Ja. Uh, vanmorgen heb ik op de radio gehoord ja. dat uh, als er uh, verkeerscontrole is, mm -hmm. voordat je een rijbewijs aan je politieagent laat zien, uh, krijg hij informatie van 26 instanties over jou. Ja. Mijn vraag is: van welke instanties krijg uh, de politie informatie? Wauw. Ja, 27, ja. hè? Ja, dat zijn er een hoop. Ja, ik neem aan: oké, okay, de Belastingdienst. Oké. Okay. Uh, de douane, bijvoorbeeld. Twee. Uh, RDW, of die auto abgegecureerd is. En je komt in heel uh, eind. Ja, en vijf. De verzekering, the plan, of die auto verzekerd is. Burgelijke okay. staat, stand. Yeah. Sta nou ja. yeah. maar, okay. maar Iwan, ik begrijp je vraag. 26 instanties, we willen een rijtje van die 26. Ja, uh, yeah. yeah. waarom geeft je politie zoveel informatie van jou nodig? Het yeah. lijkt Amerika wel. Nou ja, het is natuurlijk wel handig als ze alles compleet hebben. Ja, doe je 26 instanties. Ja, nou ja, ja. Kijk, in het geval van jou en mij heb je er natuurlijk niks aan. Want wij hebben natuurlijk niets te verbergen. Maar sommige mensen hebben ergens bij die 26 instanties iets te verbergen. En dan zal je net zien dat als we bij 25 instanties checken. dat het net bij die 26 e ligt. Het is niet te geloven, maar 26 is een beetje aan de. Het is wel een hoop werk. 0801121. Ik doe mijn best, Iwan. Dank u. Oké, okay, hoi. Doeg. Hans. Hallo. Hallo, Hans. Hi, hi. hi. Dat is tijd geleden, ja. Oh. Ja, nou nee, ja, goed. Um, ik had een vraag, jelleke. Ik ja. hoorde deze week op de radio ja. van een, een biermaker. Ja. Dus met alcohol. En toen vroeg die, uh, die, die, die, die vraag, waarom is het maken van alcoholvrij bier duurder dan het maken van het bier met alcohol... En dan moest hij het antwoord op school blijven. Hij, oh. zegt, hij zegt tegen die man, zegt, nou daar zit ik niet in, want ik maak bier met alcohol. Oh ja, dus dan weet je niet hoe het zit met alcoholvrij bier. Ja. Nee. Hm. Nou, ja. goede vraag. Ja, nou, die, die ik kan ik zo meenemen. Vraag, ja? Ik heb nog een vraag die ik oh. eerder gesteld heb, maar oh. dat is niet doorgekomen. Mm -hmm. wat, betek uh, wat betekent het woordje amai eigenlijk? Dat nee, maar Hans... Ja. Die vraag heb je eerder gesteld en die is echt zo beantwoord toen? Nou, niet die avond, hoor. Jawel, echt avond... wel. Ja, ik weet nou, het okay. antwoord niet meer, want ik vergeet altijd alles, maar die vraag is echt wel beantwoord. Nou, ik heb, ja, nog we... nacht... ik oh, heb nacht... zelfs nacht... nog een Belg aan de telefoon gehad toen. Oh, dat... Uh... Nou, niet, niet die nacht. Jawel, toen ben je even in slaap gesukkeld. Nee, nee, want ik was namelijk net wakker. Nou, hij is net echt beantwoord. Maar goed, ik ben het weer vergeten. En er zijn een paar mensen die toen niet luisterden. Dus ik zeg gewoon weer 0800-1121. Ik neem ze allebei mee. Dankjewel. je wel. Niet in slaapzukkelen, hè, nee, nu. Ik, ik, ik ben nou weer net wakker. Ah, oh, oké. Okay. Heel goed. Nou, ja, ga je iets wel nuttigs wel doen? doen? Ja. Wat ga, Op, doen wat ga je doen dan? Wat ga je doen dan? Ja. Wat ik vandaag ga doen? Nee, wat je nu gaat doen, terwijl je wacht op het antwoord. Ik ga nou koffie zetten en uh, oh, ja, ga wachten tot ik het ja. antwoord heb. Oké, okay, sterke koffie, hè? Ja, uiteraard. Oké, okay, dankjewel, Hans. Joep, bedankt en Joep. een stukje daar, hè? Doeg, gaat wel lukken. Doeg. Dag. Do doei, doeg. Doeg, doeg. Tim? Ja, Hallo. goeiemorgen. Goedemorgen. Die meneer die geen zin had zich nuttig te maken. Ja, Kees, hè? Ja, ja, die stelde een vraag over ja. of een klakson zit op een vliegtuig. Ja. Nou wordt er gezegd dat domme vragen niet bestaan, maar dit was er echt een hoor. Oh. Een klakson op een vliegtuig ja. zou je niet horen omdat het vliegtuig zelf al zo'n lawaai maakt. En als het zou gaan alleen om gezellig even te toeteren als hij <lacht> over een strand heen vliegt... <lacht> ...daar maken ze geen voorzieningen voor aan boord van een, van een vliegtuig. Maar, maar, het, maar ik, ik snap wel dat als je uh, als een vliegtuig uh, zo, uh, hoe heet dat ook weer, tak naar de startbaan yeah. Yeah. en er is een ander vliegtuig dat ook tak naar de startbaan yeah. en, en, en, en zeg maar het ene vliegtuig komt van rechts en het andere van links en dat vliegtuig dat van links komt zit niet goed op te letten, dat zou toch wel handig zijn als het vliegtuig van rechts even kan toeteren. Nou, zij hoeven daar ook niet op te letten. Want dat oh. wordt allemaal in de verkeerstoren voor zich geregeld. Wat op zich wel een geruststellend idee is. Ja, het is echt onzin. Het is oh. gewoon echt onzin. Je hebt het niet nodig. Want het verkeer wordt daar gewoon, het vliegtuigverkeer wordt ja, geregeld... Ja. Vanuit de verkeerstoren, daar hoeft, hoeft die piloot dan niet, uh, niet op te letten van... Uh, goh, komt er toevallig een, uh, een collega van, van links of van rechts of uh, van onder of van boven. Want ja, dat wordt voor hem in de gaten gehouden. Nou, ik heb ooit een keer gehoord, ik weet niet of het waar is... maar ik hou het altijd graag aan als een waarheid... dat als, stel dat er twee vliegtuigen in de lucht in elkaars nabijheid uitkomen... Ja. dat ze dan automatisch de een naar boven en de ander naar beneden wordt geleid... Nou, daar heb ik geen idee van. Oh, ja, ik, ik denk dan aan vroeger had je van die twee van die hondjes, van die een witte en een zwarte met magneetjes erin. En als je die dan zo met de polen tegen elkaar, dan stoten ze elkaar af. Dat beeld heb ik ook altijd een beetje met vliegtuigen. Maar het kan natuurlijk ook, als ze allebei aan het taxiën zijn, dat als ze dan naar elkaar toe gaan, dat ze dan automatisch de een een beetje naar rechts en de ander. Dat is een soort afstotingsgebied <lacht> tussen twee. Nee, maar ze kunnen wel. Met handig zijn. Kunnen ze kunnen gewoon niet bij elkaar in de buurt komen, want dat oh. wordt allemaal. Echt voor ze georganiseerd, geregeld. Dat is een heel, heel streng. Zeg van ja, deze, die verkeerstoor die dat allemaal gaat regelen. En ja. die zegt tegen een, een gezagvoerder van ho, nou, ho. je mag nu wel gaan. En dan ga je naar die en die baan. En uh, nou ja, en, en dan, dan. Dat zijn heel brave mannen en vrouwen die. die uh, <lacht> echt? Ze zijn gewoon echt, wel echt uh, van die hele dat zijn volgzame... de, van de lucht, hè? Ja. He, nou ja. Ja, ik, en vandaar dat ik dat dus niet weet van hoe dat zit met dat automatisch omhoog of omlaag geleid worden. Want ja, op, op de weg hebben we dat niet. Nee, nou, hè. Ik, um, ik ben weer helemaal bij. Ik ben bij. maar niet in de lucht. Oh ja, maar het buschauffeur wordt natuurlijk allemaal niet... Het is, uh, die vergelijking gaat natuurlijk niet op. Want die nee, niet wij even, hebben wel een klakson. Is... Ja, ja, zie je, dan ga je al. natuurlijk minder lawaai <laughs> dan een vliegtuig. Maar wanneer toet je? Als nodig is. En wanneer is het nodig? Nou oh ja, uh, als je brokken zou gaan krijgen of, of bijna zou gaan krijgen uh, als je het niet doet. En niet als je wel als je zeg maar, maar je vriendin maar, ziet staan bij een marktschraampje. Die gewoon denken dat een bus het netzelfde is als een wattenstaafje. Dat het helemaal niet erg is als je die in je oor krijgt. Oh ja, dat maar, even... maar dat schijnt heel zeer te doen. Nou, ja, of niet meer. Hè? Nee, dat, het hele, dat je er geen last van hebt. Maar ja, dat. Een... Nee, nee. Dat... Ja, dat, dat soort kluifduikers loopt er gewoon rond. En ja, die moet je gewoon soms even laten schrikken. Ah, oké. Okay. Nou ja, het, het is me duidelijk. Maar uh, dat, met een vliegtuig heeft dat dus echt geen zin. Nee. Nou ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat begrijp ik nu. Ik, vind, ja, ik, had, de, ik heb de, de, toch wel... Ik dus, kennelijk ook geen zin om na te denken. Oh, nou ja. Het is, dat is... Het is zo logisch. Hé, hey, maar wat leuk dat jou zo'n sim heet. Ja. Komt van Simga, hè? Eh, uh, nee. Niet, maar nee. zin, gij is vreugde. Oh, maar dit, het is ook heel veel vreugde. Ja. Dat, dat wel. Dat is zo mooi. Ja, nou ja, ik vind het ook heel mooi, maar gewoon omdat we het zo bedacht hebben. Ja, en, en het is natuurlijk gewoon ja, hè, Portugees. Zien. Echt waar? Ja. Zeggen ze, oh, echt waar? Ja. Nou, weer wat geleerd. Hé, <laughs> hey, dankjewel, hè? Ja, nou, fijn uit, stukje uitzending nog. En ja. En voor straks wel te ik ga werken. Uh, en ik ga een plaat draaien met een toetertje erin. Helemaal goed. <laughs> Oké, okay, doei. Hey, hoi. De Beep Beep Song, Simon White. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lovers' sleep Opposite directions synchronized. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait For the time it takes a heart to mend a break How many moons are reflected in the lake Can you wait forever if time is all it takes nog getoeterd worden. De beepiepsong -beep 0800 1121 als je een vraag hebt... of als je het antwoord weet op de vraag van Hans... waar Amai vandaan komt... Uh, of waarom alcoholvrij bier maken duurder is dan alcohol... Um, uh, alcoholhoudend bier. Ja, dat was het. En uh, als je Ivan kunt vertellen... Uh, welke 26 instanties de politie raadpleegt... als ze je aanhouden bij een verkeerscontrole. Uh, Tristan die wil weten waarom er zoveel verschil zit... in de uh, rassen van mensen. En... Even kijken, Piet van Wenen zoekt nog steeds naar een antwoord... op de vraag over de krapjes in de mosselen. Boudewijn die wil dus een schets van een stoel... waarbij de knieën de andere kant op scharnieren. En Paul die wil uh, heel graag weten hoe het kan... dat mensen als Herma, Frodit, oftewel tweeslachtig, ter wereld komen. 0800-1121 als je een antwoord kunt geven op een van deze vragen. Rob den Beste, goeienacht. Ja, goeienacht, Astrid. Hallo. Hoi. Hey, ik wou even terugkomen op de mosselen. Ja! waar blijkbaar niks in kon zitten. Maar mm -hmm. ik heb het zelf ook al een paar keer gehad dat er inderdaad krabbetjes in zitten. Zie, hè, gelukkig. Alleen, ja, ik pulk ze er inderdaad uit. Ik ben een zuinige Hollander. En mm -hmm. ik eet daarna gewoon een mossel op en er is niks aan de hand. Oh, maar dat is mooi om te weten, want dat betekent dat Carla gewoon voortaan de mossel, het krabbetje eruit pulken en gewoon op kan eten. Ja, dat is geen enkel probleem. Nou, dat wilden ze dus precies. En, dan, en, en nog eventjes voor de mensen die hysterisch zijn. omdat ze vinden dat er geen krabbetjes in morselen kunnen zitten. wat zijn dat dan voor krabbetjes? Hoe zien ja, ze dat? Is een goeie. Uit? Ja, ik ben geen bioloog. Daar heb ik niet voor doorgeleerd. En jij denkt denk gewoon, maar... maakt mij niet uit. Ik pul ik het eruit. Zo is dat. Ik kan er niks meer mee. Gewoon opeten. <laughs> ik heb nog wel een vraag. Oh ja. Wij waren de laatste keer met, uh, met de bootje waren we op vakantie... en mijn zoon die was met een rubberboot aan het varen. Hij zegt, pap, als ik daar nou eens helium in blaas, <laughs> dan is die lichter. Dan ja. krijgt ik er een andere motor achter hangen, dan gaat die harder. Ik zeg, nou, dat is een goeie. Zeg, dat weet ik niet. Maar ik zeg, dat weet vast iemand op de radio. Ja. Dus als je een rubberboot opblaast met helium... en daar gewoon een, dezelfde buitenbootmotor achter hangt als normaal... Ja. gaat die dan harder. Maar Rob, kun je dan niet zweven... Nou, ik denk, nou, goed, die, die bootjes die zijn zo zwaar en de persoon erin is zo zwaar. En de, de bootjes zijn te klein om te gaan zweven. Oh, dat zou wel mooi dus zijn. Ik, ik denk dat die gewoon een, uh, nou ja, zeg dat zo'n zo bootje 50 kilo minder gaat wegen. Dus nou, dat, dat moet schelen. Ja, maar dat weet ik niet, want als je, want de, de massa maakt niet dat hij minder hard gaat, toch? Nou ja, goed, uh, het was een vraag van mijn zoon, ik kon hem niet beantwoorden. Nee. Hoe heet je zoon? Bart. Bart, Bart, ten beste. Okay. Ik neem hem mee, Rob. Hartstikke goed, dankjewel. Jij ja, bedankt, hoi. Ja, doeg. Doeg. Aria van Z. Dag. Dag. Ik, ik heb er lang over gedaan, zal ik wel, zal ik niet. Het gaat over de Schotse. Wat dragen ze onder de kilt? Ja. Nou, dat is... Ze dragen een gebreide onderbroek. Het is toen... Ik, mijn moeder... Ik weet het van mijn moeder... Die was in 1945 verpleegster in Utrecht in het Stadsen-Academisch Ziekenhuis aan de Katarijnen-Singels. Nou, ja. En daar is een Schotse doedelzak Piper uh, uh, heel erg gewond naar binnen gebracht. Mm -hmm. Hij is overigens ook overleden. Oh. En mijn moeder heeft hem afgelegd. Want ik wil straks ook nog iets over die kilt zeggen. Oh. Nou, wat heeft hij er onderaan? En dat is, dat is bijzonder, dat is een gebreide, tweetachtige onderbroek. Niet van wol, maar van katoen. En dat was toen, toen kenden wij 1945, kenden wij tweet nog niet. Hè? Dat, de die de stof. stof, ja. Nou, die, dat, die heeft geen kruis. Dus dan moet je je voorstellen, het zijn twee losse benen. Mm. En die zijn vanaf de knieën, ja. het, als het koud is kunnen ze die naar beneden rollen, die, knie, die, die, die, die, die beenstukken zal ik maar zeggen. Ja. En dan het stuk, het bovenstuk, dat zit dan weer aan elkaar, maar er zit geen kruis in. En waarom is dat? Nou mag je drie keer raden, om te kunnen pissen. Ja. Ja. dus dan zouden ze die hele rok en dan die broek naar beneden, snap je? Ja, ik snap het, maar, maar ik begrijp dan een, niet en meer... En een gulp of zo, dat, er zat geen gulp in. Het was een gebreide onderbroek zonder kruis. Oké, okay, maar... maar okay. En mijn moeder heeft, een, heeft die man... Ja. Het, het, het was in 1945, in ja. september. En hij was heel erg gewond geraakt. En zijn onderdeel dat trok door naar Duitsland... En die kilt die hij aan had, die moest mee, want dat was uniform. En inmiddels was via uh, het vliegveld Soesterberg was een familielid van hem uh, naar, naar Nederland gekomen. Om, want het, zag, nou, het, wa, het was een beetje niet zomaar een gewone schot. Het zal wel een, een hogere pief was geweest zijn. Het was een bijzonder zijn. tussenschot, ja. Ja, ja. Nou, overschot. Ja, overschot, ja. ja. En, nou, en, en die, en die uh, want die, die, er mm -hmm. die, die, die, die, die, die, want die, die, die, die, die, die, die, Mijn die, die, die, die, die, s'nachts nog verpleegd, voordat hij op de dag daarna stierf. En mijn moeder kon een beetje met hem praten. Dat was ja, in 1945 nog ja. wel bijzonder. Mijn moeder was overigens al 43 toen hoor. En, en, en, nou, en wij waren twee kinderen en mijn moeder werkte toen, omdat ze... Dat de koningin gevraagd had om, om, om uh, voor verpleegsters dus extra hulpen. Oh, ja. Maar en... Aria, wat, het, is ja? op het, is, het is echt wel interessant hoor, maar het is uh, tien voor vijf oh. en, uh, oh, ja. okay. nou, en we hadden en, het had en alleen een kilt. over die ja. klin, over die kilt. Ja. Die mevrouw die, ja. die had toen uh, bracht toen een, uh, uh, een, een, een, een, een, een klin mee in de kleuren. Nee, een kilt mee in de kleuren van haar eigen clan. Want iedere Schotse familie ja. heeft een eigen een patroon, geruid patroon. En, en de, de, omdat mijn moeder heeft hem ook de, de, dag, de nacht daarna, heeft ja, ze hem zo afgelegd. En, afgelegd. Ja. En, zo, ja. en zodoende... Nou, het is dus een gebreide onderbroek zonder kruis... Het is de, en dat ja. wordt opgerold uh, als het warm is en als het dan koud is in de bergen, dan, da ja, dan dragen rollen ze weer naar beneden. Oh, het is nog, het, is een lange onderbroek ook nog. Nou nee, eigenlijk nou, meer een katoenrockje. Nee, nee, want ze dragen oh. ook kousen. Oh ja, ja, ze dragen ook kousen die weer omhoog gerold kunnen worden. Aria, dat is het. Dankjewel. <laughs> dankjewel. Nou, ja, He, ja, toch ja. even terug naar 1945. Ja, wat ja. Ja, een herinnering hè. Ja, nou, dankjewel goed. daarvoor. Graag gedaan. Goeienacht Dag. nog. Dag. Dag. Remy. Ja, goeie avond. Hallo. Goeie ochtend alweer. Ja. Ik had een antwoord op een paar vragen. Nou, kom maar door. Even um, op die rubberboot. Ja. Waar Helium in gaat. Ja. Uh, in, in principe komt hij iets omhoog. Ja omdat die lichter is. Ja. Uh, maar ik heb het nog niet zo snel nagerekend. Maar ik denk dat het heel weinig scheelt. Want het zwaarste deel van het rubberboot is de rubber en de passagier. Ja, dus, het, dat, dus dat, het, dat maakt... het verschil tussen lucht en, uh, en helium, dat maakt gewoon heel weinig uit. Oh ja. En dus dat de, zeg maar de verhouding is dan al zo uh, in zwaarte ja, en lucht. Ik oh. vond het wel een dus leuk het, idee. Het is een leuk idee. Ja. ja maar je, moet, je kunt dus beter een uh, veel lichter rubber gebruiken dan Helium. Ah. <laughs> ah. Nou, dan gaat hij daarmee experimenteren, ben ik bang, deze Bart. <laughs> Het is nogal een... Uh, niet, ja. zet vooral niet willekeurige mensen. mes in, maar dat hoef ik niet. Wat? Niet? zet er vooral niet willekeurige mensen mes in, maar dat hoef ik denk niet uit te leggen. Oh, oké. Okay. Ja, nee. Staat genoteerd. Bovendien is Helium godsgruwelijk duur. Oh, ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. En ja. lucht, dat komt gratis. Ah. Um, even kijken, helemaal verliet. Ja. Dat is bij mensen en andere zoogdieren inderdaad een foutje ergens bij de celdeling. De cel hmm. En dat gaat dus ook heel vaak fout en dan wordt het kindje niet geboren. Maar heel incidenteel blijft het toch in leven. Ja. Dus het is dus een, dat... een vergissingetje, maar op zich uh, uh, kun je er natuurlijk prima mee leven. Ja, blijkbaar, ik blijk, begreep van die meneer dat hij uh, uh, wel hormonen moest slikken. Maar hoe dat was... Ja, en hij was bezig met van Paul naar Paulalien te gaan. Dus dat is ja. ook al een hele toestand, maar goed. Ja, precies. Hoe, hoe dat ja. precies weet ik niet. Nee. Er zijn wel andere dieren, slakken bijvoorbeeld, die zijn ja. altijd hermafrodit. Ja. ja. En ja. planten ook. Ja, maar Paul is geen slak. Nee. Nee. Ja, nee, dat nee, dat een even duidelijk dag. is. Leuke ja. aanvulling. Ja. Van die mossel nog een keer... Oh jee. Die heb ik, ik heb er ook wel eens hele kleine kreeftjes of krabjes gevonden. Zie je wel? En uh, kreeft en krab is in principe gewoon eetbaar. Ja. En je kunt de mossel daarna ook gewoon eten. Ja. Uh, alleen zijn ze, die krab is meestal zo ontzettend klein. Een mossel is al niet groot. Dus er zit een heel milliscuw krabje in. Ja. En dat loont de moeite niet. Oké. Okay. Ja, dus dan kan je net zo goed zeggen: ik neem de volgende mossel. Nee, je kunt de mossel prima eten, maar je krabjes, dat zou ik gewoon eh, niet opeten. Nee. nee, maar dat heeft Carla ook niet gedaan. Nee. Dat is meer schaal als vlees en dat... Ja. Uh... Ieuw. ja, dat gaat zo kraken tussen je tanden. Ja, precies. Dan krijg nee, je zo'n stukje te schaal te... wat je er niet meer tussenuit krijgt. Ja. Nee, dat moet niet. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, ik had nog wel een suggestie voor die stoel. Ja. Wat uh, meneer zou kunnen doen, je zet een ooievaar op, op die stoel, of een kat, of nou ja... Die hebben namelijk schijnbaar de knieën verkeerd omstaan. Hè? Dus dan kun je zelf zien hoe het eruit ziet. Een uh, kat heeft die, ja, die heeft die knookjes de andere kant op. Ja. Ja. Maar ja, oké. Okay. En de meeste vogels ook. Een kip oh, maar ja. ook. Oh, ja. Alleen is het, uh, klopt het eigenlijk niet helemaal. Want wat je aanziet voor uh, knieën, ja. dat zijn eigenlijk de polsen. Oh, oké. Okay. Ja, en dan wordt, er worden, er worden hele verwarrende stoelen worden het nu. Ja, maar het zou kunnen. Ja. Ja. Je kunt het dus aankijken. Misschien doe je inspiratie op. Ja. Nou, een hele lijst. Remy. Ik ja, had er zelfs nog één als ik nog mag. Nou, snel dan. Over het universum ja. heb ik pas een hele lezing over gehoord. Oh. Studium-Generaal in de Universiteit Utrecht. Ja. Precies over dit probleem. En sowieso zijn de geleerden met het er nog niet helemaal over eens. Mm. Maar één ding zijn ze het wel over eens. Oh het heelal duikt nu zo snel uit. Ja. Het licht wat terugkomt van de rand van het heelal, ja. dan krijgen we geen tijd voor om dat te zien. Dat, gaat, dat is dus dat is die, wat was het, 14 miljard jaar. Ja, lichtjaar was het. Ja, want ik zei, ja, ik zei kilometers, ja. maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja. Lichtjaar, ja. ja. Dus we gaan dat, die rand gaan we gewoon nooit bereiken. Dus we zullen nooit weten wat er aan de andere kant nee, is. Nee, precies. Maar ja, dat we het nooit zullen bereiken... wil natuurlijk niet zeggen dat het er niet is. Nee, dat niet. En dan zijn er weer verschillende theorieën inderdaad. Dat er ja. meerdere heelals zijn of dat er niks is. Of... Maar ja, dan kunnen we... Het is een leuke theorie, maar je ja, kunt het niet... Eh, nee, in de praktijk de weten we, we dan nog niks. Nee. nee. Nou, ik vind hem af voor. Ik heb er geen simmer in. <laughs> ik ben er, ik, deze discussie is wel eindig. <laughs> ja. Maar nou ja. nou, we hebben een hoop geleerd vannacht weer. Dank okay. je wel, Remy. Een... Oké, okay, ja, tot de volgende nog. keer. Dag. Bakker Johan komt binnen. Meestal rond deze tijd dan belt hij even, want dan zijn de croissantjes gaar. Maar hij heeft vakantie, dus hij... Ik heb... Johan, heb je, nou, heb je nou croissantjes meegenomen? Tsunami. Oh, en dat zijn ook niet een paar croissantjes. Die krijg ik niet op, hoor, vannacht. Uh, <laughs> jij en jouw gezinnetje en, en de jongens hier, die, dat lukt best. Het zijn 120 croissantjes. <laughs> nou, gelukkig is er straks het, uh, het Radio 1-journaal. Uh, die hebben altijd ontzettend honger als ze binnenkomen. Dus die, oh, maar nou, ben je nou in je vakantie nog croissantjes gaan bakken? Als hobby. Oh, dat doe je gewoon iedere ja. nacht nog even? Nee, niet elke nacht. Maar voor deze nacht heb ik een uitzondering gemaakt... Ja. omdat ik dan in de gelegenheid was om, om, om, om hier te zijn. Dus... Nou, wat leuk. Ik en en lekker, twee ja. dingetjes. En enerzijds ja. en de croissantjes. En jouw uh, benoeming. Bedoeming benoeming? Tot wat? Ambassadrice. Van de... oh, sorry, van... ik zal in de microfoon praten. <laughs> net alsof ik ervoor geleerd heb. Maar als, uh, als ambassadrice van de croissant? Van de croissantjes. Ach, oh, wat lief. Jij, want jij belt heel regelmatig. Ik bel met enige regelmaat. En dan weet je natuurlijk alles over bakken en zo. Maar dan doe je ook altijd even een verslag van wat er in de, in de oven staat. Jij vraagt heel vaak: zijn de croissantjes al klaar? Ja. Je ruikt ze vaak bijna. Ja. Vandaar dat ik bedacht heb dat ja. jij vanaf vandaag... De, de ambassadrice bent van de Nederlandse croissant. Ah, oh, kijk, iedereen en, moet een functie hebben in het leven. Zeker. En ja. een tijdje terug hadden we een dispuut over jouw Frans. Dat was ja. niet altijd best. Nee, zit pas très bien. Ja. Oké, okay. nou, en vandaag heb ik een, een, een, een Franse tekst opgesteld voor jou. Oh, jee. Waarmee het een en ander wordt... Beklemtoond, bevestigd. Oh jee. Onze jour du neuf... août 2013 Nomme sousigné... Astrid de Jong... Né, nee premier december... Nee, daar zet ik niet bij. Maar uh, oh, ik ben ambassadrice du croissant Neerlandais. Wat heerlijk. Wat mooi, zeg Johan. En wat, oh, het gaat hier echt overweldigend ruiken. Ja, dus de, het de, de, de wordt het wordt nou al. De, hmm. We gaan heel even naar het nieuws. Perfect. Kan ik ondertussen even kauwen, dat niemand ja. het hoort. Ja, In de tussentijd gaan we natuurlijk wel straks nog een uur door... en kun je gewoon dus bellen met je vragen en je antwoorden... naar het inmiddels bekende nummer 0800-1121. <totstukken> Nachtzuster, een programma van Max.